Noord-Korea heeft de Amerikaanse toerist Meryl Newman uitgezet. Pyongyang zegt hem te hebben vrijgelaten omdat hij zijn fouten heeft toegegeven en zijn excuses heeft aangeboden. Newman zat vast sinds eind oktober wegens vijandigheden tegen de staat. De zes mensen die in de Mexicaanse stad Pachuca zijn aangehouden op verdenking van diefstal van radioactief materiaal zijn niet besmet. De zes zijn in het ziekenhuis getest op radioactieve besmetting. Ze zouden in de buurt zijn geweest van de vrachtwagen met radioactief materiaal die eerder deze week werd gestolen. Die werd gisteren teruggevonden.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 Naast president Obama zullen ook de voormalige presidenten Clinton en Bush... bij de herdenkingen en de begrafenis van Nelson Mandela zijn. Ontmoetingen tussen Amerikaanse presidenten zijn zeldzaam. De aanwezigheid van maar liefst drie Amerikaanse presidenten... wordt gezien als een bevestiging van het belang van Mandela als wereldleider. Het weer. In het binnenland is het droog. In de kustgebieden kan er gewoon bui vallen. Soms met natte sneeuw. Overdag is het overal bewolkt. En af en toe valt er regen of natte sneeuw. Het wordt 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Marten Westerveen. Goedemorgen, beste luisteraar. Welkom. Of welkom terug bij Woord. Nog twee uur lang brengen we het mooiste uit onze omroeparchieven. En deze hele nacht staat in het teken van het einde. We hebben al verschillende eindes gehoord. Het einde van apartheid, het einde van een leven. Einde zoals ze voorspeld worden. Maar heeft het heelal ook een einde? En wat is er dan aan het eind van dat heelal? Nou, dat is een vraag die verslaggevers Martin Minkema en Peter Flik stelden aan astronoom Vincent Icke. En het antwoord erop was te horen in de reddeloze reportage, uitgezonden in 1990 in het VPRO-programma Het Gebouw. Maar voordat de reddeloze reportage begint, hoor je nog even door neerlandicus Hans Hestemans de vraag beantwoord waarom de term reddeloze reportage niet wordt opgenomen in het woordenboek. Dank je, dokter Hans Heertmans. Tot volgende maand met de nieuwe woorden. Ja, we, we hebben hier nog een klein verzoekje of een vraagje liever gezegd. Ja. Uh, Peter Flik zou graag het woord degeltje uh, opgenomen willen hebben. Degeltje? Ja, dat is een doodgereden egeltje. <hijen> maar, een maar, hij vraagt ook, maar hij vraagt ook hoe dat aan te pakken, als we dat nou willen. Uh, dan moet hij het regelmatig in, uh, in uitzendingen gebruiken. En dan uh, noteer ik dat. En dan zeg ik dat ik het een jaar lang regelmatig heb gehoord. Ja, wij iedere we week kunnen, één keer degeltje. We kunnen degeltje. ook overigens pegeltje voorstellen. Dat is een platgereden egeltje. Dat kan ook. En een duifje is geen doodgereden uifje. <lacht> <lacht> <lacht> Leuk, <lacht> Nog niet aangedaan. Reddeloze reportage, kan dat er ook in? Als Welke? begrip? reddeloze reportage? Nee. Dat kan niet? Nee. Waarom oh. niet? Reddeloos staat er al in Een reportage staat er al in. Dus. Ja. ja, nou goed. De reddeloze reportage, daar gaan we nu naar luisteren. Bij als het een vaste verbinding gaat worden. Dat is het ook, let maar op. Luister, Peter Flik en Marten Minkema... naar het onschijnbaarheid op zoek. Uiteraard, kom je Ja, ehm... Um... De, de oneindigheid. We gaan de, on, we gaan de oneindigheid we gaan spreken met, met Vincent Ike. Vincent Ike, hè? Gaan we spreken. Um, uh, de, en ik wil. Ja, oneindigheid is, een, is natuurlijk een, een, een vrij ruim begrip natuurlijk. Ik heb een paar dingen van uh, over doorgenomen. Maar ik ben uh, consequent bij artikelen halverwege of ongeveer op 32 strand in de materie. Um, ik heb, uh, maar ik denk dat er een. een, een Moet maar weer. De redloze reportage. Het team is onontkoombaar op weg naar een doel. Uh, vorige week herinneren wij ons nog de verslaggever in grote verlegenheid... bij een 06 <lacht> dame, wou ik zeggen. Een 06 dame. Was dat erg, Martin? Dat was niet leuk. Dat was niet leuk, hè? Nee. Dat was te horen. Dat was te ja. horen? Was het... <lacht> ja. De professionaliteit was toch niet dermate dat je niet kon horen. Nou, ik hoorde dat je een grote verlegenheid was, ja. Oh. oh. Maar dat geeft niet. Ja, nou, dat geeft niet. Het, uh, een Misschien heb je vandaag een makkelijkere uh, missie. Um, oneindigheid. In die oneindigheid? We gaan het over de oneindigheid hebben. De oneindigheid. Ja. Een filosofisch ja. onderwerp. Ik heb, um, ja, filosofisch natuurlijk zeker en ook een, een, een ja. Een, wacht even, een moment. Ik heb wat papier. Ik heb dus een en ander over doorgelezen. Oh, yeah. Maar ik ben um, uh, ja, ik, ik ben dus blijven steken in al die artikelen zo'n beetje, op, of in de helft of uh, iets verder, omdat het gewoon ja, het is, het is, het is, je moet er, je moet een bepaalde, uh, je moet een bepaalde manier moet je er tegenaan kijken, moet je, uh, het is allemaal vrij moeilijk. In ieder geval, uh, ik heb hier een, je, je um, hebt de zaak weer helder op een, een rij. Artikel oh, van al. een uh, van een militairion. Ja, ik hem wel. Ik zei, dit je hebt de zaak ja. weer helder op een rij. Dat hoor ik al. Ja. Absoluut, absoluut. Omheen oh, ja. ligt alles. Maar. Uh, um, en die man die heeft 330.000 sterren heeft die ingetekend op een sterrenkaart. En dit was dus nee. oneindig, het is natuurlijk niet oneindig, maar het is eigenlijk wel een oneindig aantal sterren om te tellen in ons woordgebruik, Tuurlijk. in ons taalgebruik. He, dus, maar het is niet echt oneindigheid. Dus eigenlijk is het schijnbare ja. oneindigheid, 330.000 sterren. Dus is het onschijnbaarheid. Dus nieuw woord onschijnbaarheid. Vind je het een mooi dit woord? Ja. Onschijnbaarheid, Maar wij willen het dus hebben over de, de echte oneindigheid. Dus de oneindigheid die niet in cijfers... Een, een is lijn gebruikt. die je gaat trekken en die alsmaar doorloopt. Zonder op te houden. Ja. Zoiets. Ja, ja bijvoorbeeld. Maar, of, uh, of oh, dat wat is wil je segmenten. dan weten? Uh, ja, we willen, we willen weten waar, wat oneindigheid door is. Ja. En waar het begint... GELACH waar... <laughs> Wat wat er wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat gebeuren? Ja. Een van de meest uh, bittere ervaringen op de middelbare school. vond ik toen de wiskundeleraar. wiens vak ik niet leuk vond. omdat die man woorden gebruikte die ik niet begreep. Maar. Wat ik wel begreep was erg bitter. Namelijk dat twee evenwijdige lijnen elkaar nooit zouden raken. En daar raakte ik van in de war. Want ik dacht, oh mijn god, dan is er nooit een eind aan. En dan is dat echt definitief. Maar veel en veel later werd het op losse schroeven gezet, van die lijnen zouden elkaar toch raken. En toen dacht ik weer, dan is er ook geen dood. Want de dood leek ook heel erg definitief. En toen raakte ik volstrekt in verwarring en vond ik het allemaal verschrikkelijk worden. Van, dan is dus niets meer waar. Hoe zit het in 1989 met die oneindigheid? Weet u dat als astronoom? Nou, de wiskundige oneindigheid is gewoon een kwestie van hoe je het definieert. Uh, we weten sinds uh, Lobachevsky en Bolyai dat dat parallelpostulaat waar u het over had, gewoon een kwestie is van wat je afspreekt. Als je vaststelt, in onze meetkunde snijden twee evenwijdige lijnen elkaar niet... dan ontwikkel je het op basis van dat axioma, een soort wiskunde. Dat kun je doen, maar je kunt het tegenovergestelde zeggen. Je kunt ook zeggen van, in onze wiskunde, een bepaald model... snijden twee evenwijdige lijnen elkaar wel. Er zijn zelfs wiskundige modellen waarin twee evenwijdige lijnen elkaar oneindig vaak snijden. Dan zou ik helemaal gek worden bij dat soort wiskunde. <laughs> nou ja, dat, dat is over de wiskunde. En dat, wiskunde dat is gewoon een verzinsel, dat hangt er maar vanaf wat je... Verzind. Maar we zijn nu niet meer wiskundigen. maar nee, ben maar je. Daar begon over. Zeker. <laughs> we zijn nu bij. stil toch eens even. Astronomie is, is. is... Be, de, de, de astronomie berust op verzinsels zoals begrijp ik. Nee, je volgt het nee, allemaal helemaal wiskunde. Ik volg, volg Sorry, oh, ik was eventjes in mijn papieren. Uh, uh, ja. Gaat u rustig door. Maar. Lekker, de, wiskunde, de Wiskunde is gewoon ja. een, een door mensen verzonnen iets. En wat je kunt bedenken, dat is daar dan ook meteen wiskunde. Maar het wil niet zeggen dat die wiskunde ook meteen van toepassing is... op wat wij in werkelijkheid waarnemen. Je moet je dus afvragen, zitten wij in een heelal... waarin oneindige lijnen elkaar snijden... Evenwijdige lijnen elkaar snijden of zitten wij in een heelal waar dat niet zo is? Goed. Nu raken we aan uw terrein. De astronomie, ja. wat wordt daar nu over gedacht? Um, stel voor dat je neemt twee lijnen. Hè. Bijvoorbeeld, ik doe het volgende, ik kijk... Gewoon met het blote oog in de richting van de grote beer. En ik kijk daarna in de richting van het sterrenbeeld Orion bijvoorbeeld. Er zijn twee hele verschillende richtingen aan de hemel. Dan zou je denken, dat zijn lijnen die divergeren. Die gaan uit elkaar. Want de ene gaat naar de grote beer, de andere gaat naar Orion. Maar als je nu voorbij die sterren kijkt, op grotere afstand voor beide grote beersterren, voor beide Orionsterren... verder dan de grens van ons eigen melkweg. Verder dan de grens van ons sterrenstelsel. Om die grens te bereiken moet je pak een beetje 50.000 jaar reizen... met de snelheid van het licht, maar dat doet er niet toe. Stel voor, je zet die Wat lijnen nog verder door. Sorry. Oh, dat is maar dichtbij, hoor. Is dat dichtbij? Oh, dat is zeer dichtbij. Ja, gaat... wacht, ik las ik ik ja? hier iets... Over de grens uh, van het andere is helemaal geen grens aan het andere. Oh, sorry. Gisteren grens het van het, eh, het melkwegstelsel. Misschien mag meneer, ik nee. even, dag even oh. afmaken. Oh, excuses. Nee, ja, geef nee Kijk, maar geef ik hoor, Maar je 12 miljard uh, licht. Nee, je moet in de gaten houden wat is dichtbij en wat is ver af. He, nou, de zon is 8 lichtminuten van ons vandaan. Dat is dus helemaal niet sterrenkundig. De grens van ons sterrenstelsel, onze melkweg, is pakweg 50.000 lichtjaren. He, dus moet je 50.000 jaar reizen met de snelheid van het licht. Uw gedachten. Als oh ja, maar dat, dat, is, dat is gemakkelijk voor te stellen. En, maar we gaan van die twee lijnen. U was zo oh ja, we gaan verder. Um, stel voor dat je die twee lijnen, die dus schijnbaar uit elkaar wijken, nog verder gaan voortzetten. Niet over een lengte van 50.000 lichtjaar. Niet over een lengte van 50 miljoen lichtjaar. Maar over een lengte van ongeveer 20 miljard lichtjaar. Dan blijkt dat die twee lijnen toch samenkomen. En wel in één punt. Maar dat is toch afschuwelijk? Oh, daar is helemaal niks afschuwelijks aan. Er was namelijk een tijd dat er in ons heelal helemaal geen ruimte was. Dat tijdstip noemen we het punt van de oerknal. En op dat ogenblik, omdat alle, alles wat het heelal is en was... in één punt moet zijn samengebald... betekent dat dat die twee lijnen, die schijnbaar van ons uitgezien uit elkaar wijken... toch in dat ene punt, in het verre verleden... 20, jaar geleden, op een afstand van 20, pardon, 20 miljard jaar geleden, op een afstand van 20 miljard lichtjaar... toch bij elkaar komen. Dus u meent dat als ik die twee blikrichtingen vol, ja. nu nog, in ja. 1989, ja. komen die lijnen nog bij elkaar? Ja. En ik zal u een voorbeeld ben ik geven. dan in de toekomst of in het verleden? Nee, bent u in het verleden. Kijk, de lichtsnelheid is oh eindig. Mijn God, mijn God. De lichtsnelheid is eindig. Dus als je uitkijkt in de ruimte, kijk je terug in de tijd. Daar is tijd voor nodig geweest, voor dat licht om ons te bereiken. Maar ik zou een voorbeeld geven van hoe je je dat moet voorstellen. Stel voor, je staat op de Noordpool. Ja? En je kijkt gewoon langs de Nulmeridiaan... in de richting van Greenwich, naar het zuiden. Nu maak ik een kwartslag links... Ja? En ik kijk ook in die richting naar het zuiden. Die twee lijken vanuit de Noordpool gezien uit elkaar te wijken. En toch weet je dat ze bij de Zuidpool weer bij elkaar komen. Ja, omdat we over een bol spreken. En zo is het Helal ook. En als hond. Nee. Wacht even, nee, ik heb hier... Het, het, is een vierdimensionale bol. Je ja, moet nee, even eventjes, eventjes de tijd en de ruimte gestand nemen. Nee, wacht even. Maar ik heb hier... Het is, maar kijk, Stefan ja. Hawking, hè? Die, de jong in ja, ja. die, die, die, uh, die ja. rolstoel. is gaan zoveel... De ruimte... Dat was een reddeloze reportage van Peter Flik... en natuurlijk de onmiskenbare Martin Minkema. uitgezonden voor VPRO's Gebouw uit 1990. U luistert naar Woord. En deze hele uitzending staat in het teken van het einde. Ook talen zijn eindig. Er sterft elke dag wel eentje uit. En als u naar de binnenlanden van de Amazone... of de grote binnenwereld van Azië gaat dan treft u daar nog mensen aan die vaak in hun eentje nog een taalmachtig zijn. En als deze mensen sterven, dan sterft die taal ook uit. Het is ook niet verwonderlijk dat er heel veel verenigingen zijn... om allerlei talen levend te houden. Er is een Zeeuwse dialectvereniging. Vereniging voor de bescherming van het behoud van de promotie van het Hasselsdialect. Er is een Loenense dialectclub. Gaat u maar door. Na de Tweede Wereldoorlog was het ook bijna gedaan met de Jiddisch En het is trouwens nog niet heel veel gezonder geworden. In Israël wordt het bestempeld als de taal van leidzame slachtoffers... in tegenstelling tot het meer weerbare Ivrit, het moderne Hebreus. En Israëliërs die Jiddisch spraken tegen elkaar... die kregen op straat te horen dat een echte Jood Ivrit spreekt. Deze documentaire van de Human uit 2003... gaat over de bijna vergane leefwereld van het Jiddisch. Het is het derde en laatste deel uit de serie... Stemmen uit de verdwenen wereld. Hé, hey, zoek, zoek. daar ben Brit, vriend. Gaat de brees. De inktzwarte slagschaduw van de Shoah heeft ons het zicht ontnomen... op een daarachterliggende verdwenen, jiddische wereld... met een geschiedenis van meer dan duizend jaar. Al die plaats van MUZIEK In het kielzocht van de Romeinen... vestigden zich grote groepen Joden in het huidige Duitsland. Daar is het Jiddisch voor het jaar 1000 ontstaan. Als mengvorm van het middeleeuwse Duits... en de taal van de Heilige Schrift, het Hebreeuws. De hele huid en de hele gas... De wat Een zwart-wit denken in het christelijk middeleeuws-Europa maakt van de Joden zondebokken. Herhaaldelijk zijn er pogroms en worden er van hoge hand verbanningen uitgevaardigd. Met name ten tijde van de kruistochten zijn zij daarvan het slachtoffer. Oi, veel Joden trekken dan naar het oosten... waar ze met open armen worden ontvangen door de Poolse Adelrepubliek. Als geletterde burgers zijn zij het scharnier tussen de adel en de boeren. Het Pools-Litouws Koninkrijk, dat zich uitstrekte van de Oostzee tot de Zwarte Zee wordt het hartland van die Jiddische wereld. Was de Jerusalem of Lithuania. Aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw... ondergaat ook deze wereld grote veranderingen. De industrie komt op en daarmee het socialisme. De Jiddische arbeiderboemd wordt de belangrijkste vertegenwoordiger... van het Joodse proletariaat. De boend biedt bovendien consequent verzet tegen elke vorm van antisemitisme en wordt daardoor de beschermer van alle Poolse Joden. Was kept kept that so all. Totdat Hitler-Duitsland Polen binnenvalt. Slechts weinigen weten aan de genocide te ontkomen. De meeste overlevenden zijn diegenen die kans hebben gezien... om naar de Sovjet-Unie te vluchten. Zij gaan meteen naar de bevrijding met man en macht aan de slag... om de jiddische wereld weer op te bouwen. Eén van hen is meneer Feigenbaum. Sommige Joden wilden voor geen goud terug naar Polen... I loved Poland. Maar ik hield van dat land. En wou nergens anders zijn. But one thing that didn't hit my mind at the time was that the Poland I loved was the Jewish Poland. Maar het Polen waar ik naar terug verlangde, was Joods Polen. And that Poland doesn't exist. En dat bestond niet meer. When you say Poland, it means to me the Jewish Poland. Because was I ever part of the Polish Poland? Van het Poolse Polen had ik nooit deel uitgemaakt. No. Ondanks het feit dat we hier al ruim 900 jaar woonden. En we factoren het is my country. I live here for 900 years. How long do I have to stay here to be recognized as part of that people, part of the country here? Ook meneer Feiner komt na de oorlog uit de Sovjet-Unie terug, waar hij heeft gevochten in een leger legeronderdeel. From the three and a half million Jews in Poland, came back from Russia around 250.000 van de oorspronkelijke 3,5 miljoen Poolse Joden rest kwamen er na de oorlog 250.000 uit de Sovjet-Unie terug. For me, all my family was gone. Didn't find mijn hele familie was weg. My brother came back from Russia he, he came, you never saw a thing like this. He came in a, in a, in a Alleen mijn broer kwam terug. In papieren kleren. Zoiets had ik nog nooit gezien. Hij wilde geen dag in Polen blijven en vertrok meteen. Kort na de oorlog was er in Kelts een pogrom. After this pogrom in Kelts, the Central Committee of Polish Jews decided to organize self-defense groups. Daarom besloot het centraal comité van de Poolse Joden om zelfverdedigingsgroepen te formeren. En hij became organizer of these defense groups. En dat was mijn taak, die groepen te organiseren. Because we just thought that it's possible to rebuild the Jewish community in Poland. Want we geloofden dat het mogelijk was om de jiddische gemeenschap weer op te bouwen. I came back to Lutz as a patriot because I loved my country and i said never mind how bad it is in my country now als patriot vond ik het mijn plicht om terug te komen en me op de wederopbouw te storten and en het lukte we did build the jewish community within these three and a half years we had a jewish day school we had a kindergarten Binnen 3,5 jaar hadden we weer een joodse school, een kleuterschool. Joodse coöperaties, want Joden konden bijna geen banen krijgen bij Poolse bedrijven. We had een orchestra voor de we had een orchestra de war. We hadden zelfs weer een orkest. So we did a lot after the war. We again, we in no time, we had orchestras, we had choirs, we had everything. So the energy that those people from concentration camps of the Russian camps is unbelievable. Het was onbegrijpelijk waar we de energie van aan hadden. Where did we get the energy for all this? It was done. Meneer Janowski wil meteen na de oorlog wel weg uit Polen en emigreren naar Israël, maar de invaliditeit van zijn vrouw maakt dat onmogelijk. In de Rusland geweest 200 in 2007 van Polen. We zijn keer teruggekomen. Er kwamen hier na de oorlog 200.000 Poolse joden uit Rusland terug. Ik niet de Poolse antisemitisme pogromen ze in Polen die Die zouden zeker gebleven zijn als het antisemitisme niet weer de kop had opgestoken. Het daarom ze een antisemitisch land. Het enige land waar we nog steeds war, hadden, was Polen. Er waren no geen pogromen in any land in Europa. Polen was het enige land waar na de oorlog nog pogroms voorkwamen. Only Poland, and we know about the pogrom in Kelds, which was 52 Jews were killed, but there is an estimate 1500 Jews that were killed after the war Vergeet niet dat behalve de 52 slachtoffers van het beruchte pogrom in Kelds er in totaal na de oorlog nog zo'n 1500 Joden zijn vermoord. And the Jew on the street. En als Jood kreeg je op straat te horen... Wat, are you doing here? wat doe je hier nog? Go to Palestine. Ga naar Palestina. This is not your country. Dit is ons land. Het blijkbaar onuitroeibare antisemitisme doorkruist de wederopbouw. Velen, waaronder meneer Feinder en het echtpaar lederhändler, houden het niet meer vol. De situatie in Poland was een heel, heel one de whole idea of rebuilding community was een De wederopbouw van Jiddisch Polen bleek een utopie te zijn. I couldn't find anything else, so I decided to leave. Daarom regelde ik een visum voor Zweden. En vertrok. Er ontstaat een complete uittocht. En daarmee komt er een definitief einde aan die duizendjarige Jiddische wereld in oost europa ook meneer en mevrouw Lederhandler verlaten Polen. We zaten in de in camps. we wachtten voor way to to get out of the to Australia Canada. We zaten te wachten in het vluchtelingenkamp om te kunnen emigreren naar Australië, de Verenigde Staten of Canada. Sommigen van ons gingen naar Israël. Ja, I had I have friends which went to Israel, mijn boendistische opvoeding verzette zich daartegen. the not De boend was niet tegen Israël als territorium, maar wel tegen het stichten van een staat op een plek die bewoond wordt door een ander volk. And I felt it's going to be Bovendien was ik bang dat ook daar weer oorlog zou komen. We, we hadden net een kind. I said, I had En oorlog hadden we meer dan genoeg meegemaakt. I had look for something which I will leave in peace. Gehad <middels> Ab ik mich mit mein bissel orem kind. Ik kom in de seinem See mit Hass und Deut. Meiner oremstiegel heim, was ich verborgen. Was ich mit mir hab i lang geborgen. Erin ich de trappen seedus in een tor. We came here in 1948. We had a child two years old. Meneer en mevrouw Augenveld komen terecht in Montreal, Canada. En uh, daar moeten ze hun leven weer opnieuw van de grond af opbouwen. We were still in the hospice. Uh, we kwamen net van de boot en woonden met ons kind in het opvangtehuis Maar even we had a room, my a of the circle nog voordat we een eigen kamer hadden gevonden werden we lid van de Workman's circle and they were members of the we waren ons hele leven lid van de boend geweest dus het was logisch dat we lid werden van deze zusterorganisatie and there was medical help there was helped with jobs they helped with Workman's Circle gaf medische hulp en bemiddelde bij het vinden van een baan and there was a school Bartman uh, de School was in Jiddisch. En bovendien was er voor de kinderen een school in het Jiddisch. Het was de afternoon school en zondag. When I came, it was flourishing. In Montreal bloeide het Jiddisch. And, and we wanted to live. En we wilden het leven met volle teugen genieten. We gave birth to children and we had parties all the time en read humorous stories. And... Het was een tijd van kinderen krijgen en vrolijkheid. Het was zo so you know, Joyful. Yeah. Zo opgetogen als de stemming is in het Montreal van Sarah Rosenfeld... zo benepen ervaart de heer Finder de sfeer in Toronto. Well, it was like a little small het was Het Jiddische leven hier in Toronto leek nog het meest op een stad de people which I came in touch with zo provinciaal The people who came in the 30s were still instead. zowel de joden die in Canada waren geboren als degenen die in de jaren 30 waren gekomen also what they they were local they didn't want to know of our wilde eerst niets van ons weten wilde eerst niets van ons weten en wilde ook niet weten wat er gebeurd was it took time till they got used to it Toch zorgt de toestroom van de nieuwkomers elders in Canada en de Verenigde Staten voor een verse impuls aan het jiddische culturele leven. Montreal was een exceptionele city in dat respect, want we hadden well veel world renowned jiddische schrijvers. Er woonden hier in Montreal een aantal wereldberoemde jiddische schrijvers. is no wonder dat de uh, jiddische beweging begon. Here actually, in Montreal. Geen wonder dat hier de bakermat lag van een beweging to, uh, keep alive. die het Jiddisch levend wilde houden. Sommigen vonden dat er wat moest gebeuren om te voorkomen dat het Jiddisch zou verdwijnen. Als we won't do anything about it, it's going to be bad in the future. To traveling musicians, wherever they may be, we serenade them with this beloved melody. It's Yiddle Mitten Fiddle. Yiddle mitten fiddle in tevje Mitten boss. <laughs> Spiel je Ali, the Luif Mitten Gass. Ay, ay, ay, ay, ay, aye. je mirali, the Luifen mitten Gass. I was first generation American. My parents were from the Ukraine and the language in their home was Yiddish. Als jongetje van elf acteert Henry Kellerman in het Jiddische theater op de 56e straat in Manhattan. Then I learned English because I'm, I was an American and went to school, you know. Mijn ouders kwamen uit Oekraïne. Bij ons thuis werd Jiddisch gesproken. I have to remember in the early 50s and late 40s um there was a huge and very vital Yiddish speaking art Eind jaren 40, begin jaren 50 was er sprake van een grote culturele bloei in de Jiddische gemeenschap. That for a in Wij streefden toen naar een socialistische maatschappij. That would secular Jewish life with a focus on Yiddish. Waarin de Jiddische taal en cultuur centraal stond. <middels> Het is 1948. Op de dag dat het Britse mandaat over Palestina eindigt... komt in de havenstad Tel Aviv de voorlopige Joodse regering bijeen... in het Museum voor Schone Kunsten. David Ben-Gurion, de minister-president, arriveert voor de grote zitting... waarbij de staat Israël wordt uitgeroepen. De vlag met de Davidster is nu nationale vlag geworden. Nu de Britse blokkade automatisch is opgeheven schepen met immigranten de havens binnen. Na jaren van kant tot kant te hebben gezwurven... betreden deze Joden hun nieuwe vaderland, de jonge staat Israël. een van die nieuwe burgers is de zangeres Mina Bern. Ze wist aan de nazi's te ontkomen door op te treden voor het Rode Leger. Via omzwervingen die haar tot in Oeganda brachten... arriveert ze tenslotte in Israël. Hier ben ik ben in Tel Aviv gegaan. A cookten was ze stoetser met Jiddisch theater. Ik ging meteen naar Tel Aviv om te kijken hoe daar stond met het Jiddisch theater. kom ik in Tel Aviv, op was Aldorf bekend met showspullen van Roemenië, showspullen van Polen, muzikers van Israel. Daar leerde ik acteurs uit Roemenië en Polen kennen. En muzici uit Israël. We vormden een klein gezelschap. En we traden niet in een theater op. Maar in de open lucht in een grote tuin. Met name garten. Also hebben gespeeld Jiddisch. Onze gewennen, geweldige, de in de goten. We speelden in het Jiddisch en hadden enorm succes. Wat men ons gezocht van de regering, en andere de Hebreeuwse theaters. Zeiden fijn, we spelen Jiddisch. We geven maar een half jaar tijd, zes maanden. En dan ga je dat je in Hebreeuwse theater. Maar toen zei de regering. U verzorgt voorstellingen in het Jiddisch. Wij geven u nog een half jaar en dan moet u zich aansluiten bij een Hebreeuws theater. Ziefel ik ons roepen, mm. zoek, zoek. Dus ik ben is uh, een Europese uh, Jid. Zoek, zoek was de scheldnaam voor een Europese Jood. Hé, hey, zoek, zoek. Dat ben je vriend. Hé, zoek, zoek. Red Hebreeuws. Spreek Hebreeuws. Versteed. Voor de Jiddisch sprekenden die hun uiterste best doen om hun taal en cultuur overeind te houden... is die negatieve houding van Israël heel erg pijnlijk. Zoals voor mevrouw Rachel Schechter... Redacteur bij de Forweets, de laatste seculiere jiddische krant van New York. Israël beschouwde het jiddisch als een taaltje van zielepoten. It was the language of the, the, language of the old Goed voor oude rabbijnen. They didn't pick up guns. Die niet weten hoe een uzi werkt. Ze streefden naar een nieuw zelfbeeld. Dat van de Sabra, de Macho Joods. So Hebrew was something new. En dat nieuwe imago werd verbonden aan de nieuwe taal, het Ivriet, modern Hebreeuws. So en daarom werd het Jiddisch met opzet vernederd. Zoals in de uitspraak van Ben-Gurion, Israëls eerste president: Jiddisch in de oorden. Jiddisch doet pijn aan mijn oren. Uh, in de Knesset, je niet. The Yiddish speaking Holocaust survivors who had to speak for themselves were not allowed to express themselves in Yiddish. Ook in het parlement mocht geen Jiddisch worden gesproken, zelfs niet door hen die net de Shoah hadden overleefd. Any other language but Yiddish. Polish was better than Yiddish. Meneer en mevrouw Reinhardt zijn als overtuigde boeddhisten bewust niet naar Israël, maar naar Canada geëmigreerd. Maar omdat ze veel vrienden en familie in Israël hebben, komen ze er toch regelmatig. I think a big blow for Yiddish was also when Israel was created. De stichting van de staat Israël was een ernstige klap voor het Jiddisch. And the attitude of Israel towards Yiddish. So they killed Yiddish actually in Israel. In Israël werden Jiddisch vermoord. They they simply did not allow people were were punished for for using. Boekstens Jiddisch boeken, al zijn Jiddisch nieuwsbrieven. Er mochten geen Jiddische boeken of Jiddische kranten verkocht worden. Nou, if if there would be an attitude towards Yiddish in Israel from the beginning, and is and Yiddish would become part of the educational system in Israel, it would have been different. Als er in Israël vanaf het begin een positieve houding tegenover het Jiddisch had bestaan dan was het heel anders gelopen. The it was this towards, uh, maar in die tijd werd niet alleen het Jiddisch afgewezen, maar ook de holocaust. In feite liet Israël de Joodse geschiedenis ophouden na de tweede verwoesting van de tempel to modern times. En weer beginnen? na de stichting van de staat Israël and what happened in between for Jews for kids in school didn't exist and that you know years of Jewish history disappear zo verdonkere maanden 2000 jaar joodse geschiedenis geen derwijs niet vosieg geen derwijs niet vosig wil zimmoisleg mitamoi Mevrouw Masha Benja vluchtte nadat ze de Kristallnacht in Berlijn had meegemaakt naar New York. Daar maakte ze furoren als zangeres van het Jiddische lied. Na de oorlog treedt ze overal ter wereld op. In 1949, I went to Israel for the first time and sang there a little bit. Ik bezocht Israël voor het eerst in 1949. But in die days Yiddish was Jiddisch taboe. on the radio. They wouldn't let me sing Yiddish on the radio. Yiddish was toen taboe. En op de radio mocht ik toen geen Jiddisch zingen. They were afraid that if Yiddish would be more popular, that Hebrew couldn't. Grow and really as a, as a Ze waren bang dat die vriet zich niet als nationale taal zou kunnen ontwikkelen als het Jiddisch te populair zou worden. That was a terrible thing that they committed. Bengurion especially. Mevrouw Adina Simet is geboren en opgegroeid in Mexico City met Jiddisch als moedertaal. Jiddisch had een peculiar, peculiar Position in, in the Jewish world. Ze is nu als sociologe verbonden aan Columbia University in New York. It ...was associated with some sort of devaluatory uh, status, unfortunately. Yiddish is altijd het lelijke eentje geweest. Uh, it was the language of the majority. Het was de taal van de arme massa's en van het alledaagse leven. It was the language of the day-to-day... -day, ...as opposed to the holy language in which Hebrew was um, standing. Daar tegenover stond het Hebreeuws met zijn status van de heilige taal. Het never in equal status and it lost. But it lost this a very silly battle. was de verliezer in een onnodige en onzinnige strijd. to happen. Het gaat om talen die elkaar aanvullen, die elkaar verrijken. En and, and they can feed on each other. They are so rich because of each other. Um, in other words language was used for other political battles. Die taalstrijd werd misbruikt voor politieke doeleinden. And you know we didn't have Israel till 48 and even at 48 we didn't know whether Israel would be viable. De eerste jaren van de staat Israël waren heel precaire. It was very very difficult to stand up to anybody and say you know you are fighting for Hebrew and for Israel but you're killing me. Het was toen onmogelijk om te zeggen uw strijd voor Israël en het Hebreeuws is een moordaanslag op mij. At the time it was a very difficult dialogue, and it's only lately that there has been an awareness that that battle didn't have to be. Pas nu dringt de notie door dat die strijd onnodig is geweest. Jiddisch heeft heeft zijn taak gehad. Mevrouw Paula Gruber woont al tientallen jaren in Amsterdam. Jiddisch was die taal van de diaspora. Ze is in Polen geboren met Jiddisch als moedertaal. Zij kan wel begrip opbrengen voor de houding van Israël ten opzichte van het Jiddisch. Het Jiddisch heeft zich ontwikkeld en heel goed. Joden hebben heel veel gepresteerd en ze hebben zich ontwikkeld in de Kalut, in de diaspora. Maar nu hebben ze Israël. En ik vind dat logischerwijs moeten ze niet proberen dat Israël te steunen. En als iemand komt en zegt dat in Israël discrimineert, me, dan probeert men weer Israël uit elkaar te drijven. En dat vind ik geen gezonde toestand. En wat kan je met Yiddish doen? Jiddisch, de jonge generatie wil geen Idisch leren. is niet hun taal. En daarom is het gewoon niet de taal van de joden in het was die taal van die Jood. Maar het is, is niet iets voor de toekomst. alle. Mammy, you're a man, you're a man, you're a man, you're a man, you're a man, Oh, a man. Bring the shotgun mir to neuem neuem der enkel, noch sein sein can Namen euch nicht leiden, a man, das a a das you're a hey you're a man, Toch zijn er ook mensen die juist willen vechten voor een toekomst voor het Jiddisch. Voor hen is het Jiddisch meer dan een taal. Het is de kern van hun Joodse identiteit. De familie Schechter woont in New York... en is beducht voor de kracht van het Amerikaanse meltingpotmodel... met de daarbij behorende dominantie van het Engels. Samen met andere Jiddischisten probeert zij zich daartegen te wapenen? Well, first the Fishmans lived here. Professor Fishman, who's famous linguist, maybe you know him. And his wife, they were also dedicated to Yiddish and brought up their children in in our culture and other few families. And so we decided to come to to live together, so our children can play. This is the only way if you if you have companionship. We besloten om met een aantal families die Jiddisch waren toegedaan bij elkaar te gaan wonen. Om de kinderen de kans te geven in een jiddische omgeving op te groeien. So they started with English speaking and we had to remind them In het begin moest ik flink opboksen tegen het Engels en steeds zeggen dat ze jiddisch moesten praten. het was oké, we were succesvol. Maar later ging dat vanzelf. Dat succes wordt vertegenwoordigd door de nicht van mevrouw Schechter. Zij is inmiddels bezig met de opvoeding in het Jiddisch van de derde generatie. Na schooltijd speelden we honkbal in het Jiddisch... But it was an artificial environment Achteraf was het een kunstmatige omgeving. Maar voor onze kinderen maakte dat niets uit. All my three boys speak fluent Yiddish because since they were born they knew that they had no choice. Mijn drie tienerzonen spreken nu vloeiend Jiddisch. If they wanted to eat they had to ask for it in Yiddish. Ze hadden geen keus. Als ze honger hadden, moesten ze om eten vragen in het Jiddisch. En voordat ze wisten hoe te spreken, liet ik hen gurgelen, wat dan ook. Maar als ze een Engels woord zeiden, herhaalde ik altijd het woord in Jiddisch. En ze kregen de message. Dit is de manier waarop ik werd opgevoed. En veel van mijn vrienden, die niet Jiddischers waren, en zelfs sommigen die Jiddischers waren, zeiden: "Hoe kun je dat doen? Dat is zo cruel. De buitenwereld vond me vaak te streng. Maar als het om idealen gaat, moet je wel streng zijn. Ze zijn allemaal jongens, 14 jaar oud. 16 en 18, they all have a very positive attitude towards Yiddish. Nu zijn ze blij dat ze Yiddish spreken. I said there are two things I expect of you. I don't care what career you choose. I don't care if you don't make a lot of money. Van mijn zoons verwacht ik in de toekomst slechts twee dingen. You have to marry a woman. Dat ze een joodse vrouw trouwen. And you have to make sure that you speak to the En dat ze met hun kinderen Yiddish praten. Ook mevrouw Adina Simet geeft haar kinderen een Jiddische opvoeding. Ze zag hoe het Jiddisch in haar geboorteplaats, Mexico City... in een periode van twintig jaar praktisch verdween. En schreef daarna haar dissertatie over de vraag... welke factoren in die neergang een rol speelden. Als ik met mijn kinderen op straat loop en Jiddisch met ze praat... Vraagt er altijd wel iemand. Ai, what are you speaking? Wat spreekt u daar? And I will say it's Yiddish. Yiddish? It no. Yiddish? Is it really? Hoe is het mogelijk? How can the young girls speak it? En heeft u de kinderen dat geleerd? Why do you waste time? Dat is toch zonde van de tijd. You know, there was a kind of disinterest. Uh, in the 70s or late 60s. Er ontstond een onverschilligheid ten opzichte van het Jiddisch. in the schools where there were for instance in de Jiddische Schule which in Mexico stad hadden we de Jiddische Schule was a kind of disinterest by the parents as to how Well do do in that part of the day. De ouders waren vooral geïnteresseerd in de prestaties van hun kind in die vakken, die telden like voor het eindexamen school. en de universiteit. En de rest, if they do speak, they speak; if they don't speak, they don't speak. Ze hechten niet zoveel waarde aan de prestaties van de kinderen in het Jiddisch. So, zo is onuitgesproken het Yiddish gedevalueerd. It loses value. That's exactly en in what dat, dat stadium is het hek van de dam. En ontstaat er een onomkeerbare neerwaartse spiraal. En it loses currency. En it's a vicious circle. De naoorlogse generatie, die het Jiddisch van hun ouders nog wel kon verstaan, maar het zelf niet meer kan spreken, heeft nu in veel gevallen heimwee naar die taal. In een gated community in West Palm Beach, Florida, krijgt een klasje gepensioneerden Jiddische les van Col Shore. Ja, do you want to say something? Say something, yes. Like so many others, Yiddish was to us and we answered in English. Zoals in zoveel families spraken onze ouders Jiddisch. En antwoorden wij in het Engels. Ik heb het altijd jammer gevonden dat ik niet meer moeite gedaan heb om het Jiddisch beter te leren. I know when I went to grade school at that time, the listen, she had an in Toen ik naar school ging, hoorden de leraren dat ik een accent had en zeiden ze je moet alleen maar Engels praten. I my son to they said, you speak home? Toen ik mijn zoon naar de lagere school bracht, vroegen ze: spreekt u nog een andere taal thuis? Said, no one, your fault. En ik zei: nee. En dat is jullie fout. But now, I guess if, if the times were reversed, and our parents were coming over here now, they would encourage them to retain the original language, as well as the obtain a new language. Heden ten dagen zouden ze net zoveel waarde hechten aan je moedertaal. Als aan het Engels. Maar ik always felt dat that I myself had never paid more attention to learn Jewish properly. Lerares Golda Shore realiseert zich dat ze bezig is met een achterhoede gevecht. It's, it's, it's hard voor me als a teacher. Because we're all older. Me as well as them. Ik zit als lerares in een lastig parket. En I understand and recognize the fact that. I can give them homework they're not going do it. De realiteit is dat mijn leerlingen hun huiswerk niet maken. So, you know, who am I going to call, their parents? <laughs> so I do the best that I can. I think that what they're trying to get back is not their youth. Mijn leerlingen willen niet zozeer terug naar hun jeugd. No. I think what they're trying to remember is the love of their parents. And this was the Ze associëren Jiddisch met de liefde van hun ouders en what they remember their parents speaking. Hoewel de neergang onafwendbaar lijkt, zijn er nog plekken waar Jiddisch de algemene omgangstaal is. De orthodoxe Gassidische gemeenschappen, zoals in Antwerpen en Williamsburg, gebruiken het om de heilige taal Hebreeuws niet te hoeven bezoedelen. Voor mensen als meneer en mevrouw Reinhardt ligt daar nog de laatste mogelijkheid om zomaar op straat ineens jiddisch te horen. Op weg naar een seideravond liepen we in Israël door een buurt met veel orthodoxe Joden. En het was just een great pleasure, even voor yeah. de little kids, to, to hear het was zo fijn om die kleine kinderen op straat jiddisch te horen spreken. Yeah, a natural Yiddish. Het natural was een heel natuurlijk jiddisch. Maar ook onbeschaafd. They don't in Ze creëren niets in het jiddisch. use it just, you know, for, for communication between members of the family. Het is alleen voor dagelijks gebruik. But I think the the wat er gebeurt is dat je weet nooit weet wie er nog uit die chassidische gemeenschap voortkomt. Dat er is Iemand die ook geraakt wordt door de schoonheid van het Jiddisch. Het Jiddisch is such an unbelievably beautiful language. Want Jiddisch is zo'n wonderbaarlijk mooie taal. Toch lijkt het lot van het Jiddisch bezegeld. Ook in dat geval zal de rijkdom en de schoonheid van het Jiddisch... voor altijd blijven bestaan. Maar wel bijgezet in de boekenkast voor dode talen. Of is er toch nog een andere uitkomst mogelijk? Avrom Lichtenbaum is directeur van het Jiddisch Wetenschappelijk Instituut... in Buenos Aires. Met de ontwikkeling van talen kan het alle kanten opgaan. Vergeet niet dat de ouders van de eerste schrijvers in het Jiddisch... orthodoxe joden waren. Toen de schrijver Peretz nog geen pen op papier had gezet... Wat er al gereden wist of het Jidisch een toekomst had of niet. Nog een komt tabliedheid. En toen moest de bloeiteid nog beginnen. Wer wat zich voorstellen als een los kooi is, weet verwanteld werden in een tolktegelige gerede spraak wie Ivriet. Wie moderne Ivriet was, is een andere spraag. Wie heeft zich ooit kunnen voorstellen dat de taal van de Heilige Schrift, Hebreus, omgevormd zou worden tot een alledaagse spreektaal, als het Ivriet? Mijn vraag is. Voor mij blijft de belangrijkste vraag: Wie veel hoeveel moeders zingen wiegliederen die jiddische kinderen? Zingen nog jiddische wiegeltjes voor hun kinderen? Slap je schoen Aïe ingale vos ochoe na let's end ala. die ingale vos ochoe na let's end die ingale vos Hun Una lernen evet um ho mi schnit ki more so weinen ven di ma me victi lernen evet um ho mi schnit ki more so veinen ven di ma me victi in hainga lernen evet die more <lacht> <lacht> U luisterde naar de documentaire Stemmen uit een verdwenen wereld... van de human uit 2003. En dit is nog steeds woord. Deze hele uitzending gaat over het einde. Uh, het einde van een mensenleven, het einde van een tijdperk. En we hebben het ook over de mensen die die eindes voorspellen. En we hebben al wat van, uh, van die onheilse prekers voorbij horen komen... maar weinigen waren zo markant als palingboer Lou... die in 1967 verkondigde dat Lou niet zozeer God was geworden... als wel dat God Lou was geworden. En Lou was de charismatische leider van een nieuwe religieuze beweging. En ondanks het geringe aantal volgelingen besteden de Nederlandse media, het zal u niet verbazen... behoorlijk veel aandacht aan deze sekteleider. Lou predikte onder meer het einde van het leven op aarde... omdat de zuurstof il zou worden. In een uitzending van de VARA-radio op zondag 7 februari 1965... vertelt Lau in het Witte Huis in Muiderberg... over een planeet die hij in de stof of in de geest bezocht had. Een planeet die groeiende is en niet zoals de aarde, krimpende. Als onze planeet een groene echt is, dan is die andere een kaas. De mensen op die kaas leven in de kracht van God... en niet zoals hier in de macht van de Satan. Men vindt er geen auto's, treinen en vliegtuigen... want de mensen worden er getransporteerd door de Heilige Geest... zoals in de Bijbel. De kaasplaneet is door God behouden... maar onze planeet is door God verdorven... Het einde van de aarde en al het leven erop is nabij. Dat is mogelijk binnen vijf jaar is het geschied. Want het staat voor de deur en het is nabij. Zo nabij dat de schaduw van het einde al over ons ligt. Ja, het is zelfs zichtbaar dat het nabij is. Want deze wereld die gaat eronder door gebrek aan zuurstof. En dat is hier in het Witte Huis is het bewezen en gehoord hè, dat het einde er is. Want de zuurstof wordt il, Want eerst zijn er de kikkers in de modder gestikt. Ik weet niet of u het weet. Daarna gaan de vissen. Want eerst als de zuurstof il il is, dan trekt het het eerst uit de modder vandaan. Daarna trekt het uit het water vandaan, dus de vissen stikken. Daarna trekt het uit de grond vandaan. Want de bomen gaan dood. En dan zweeft er nog een groot gevaar... voordat er de mensen stikken, dat eerst de beesten eraan gaan. Sombere voorspellingen vanuit het Witte Huis in Muiderberg. Het Witte Huis. In 1957 nog een bouwval. Maar stukje bij beetje wordt het door de volgelingen van Lauw opgeknapt. De heer Van Diest. Hij kent Lauw al van voor de oorlog. Ja, we staan hier uh, voor het Witte Huis... Sinds 1957 het domein van uh, Lau en zijn discipelen. Je ziet wel, het is, het is vrij groot. Alleen die rechteraanbouw die is er later bij gekomen. Uh, maar beneden een uh, vrij grote zaal en boven ook. Uh, tientallen, af en tien. maar over het overdreven vijftal slaapkamers. Uh, het werd voor die tijd gebruikt als een, uh, een uitspanning. Mensen die naar het gooien gingen, die konden hier uh, op de fiets... en die konden dan hier een kopje... Koffie of thee gaan drinken. Ja. Als een jongen, in de jaren 15-16, heb ik hier veel gebouillard. Er stond een oud biljart en de, de zaak werd toen beheerd door een paar oudere mensen, de familie Oltof. Oltof en zijn vrouw samen. Wanneer is Lau hier komen wonen? In 57 denk ik. Plus minus 57 moet het zijn. Het kan een half jaar eerder, het kan een half jaar later geweest zijn, maar oh, houd maar op 57. Het is een gigantisch huis, hè? Ja, het is een zeer behoorlijk huis. Het is goed te onderhouden op het ogenblik. Als we ervoor staan, dan zien we die grote kamer. Want ik zie dat er een beetje licht brand binnen. Hoe die... kon hij dat betalen? <laughs> Eén van zijn discipelen die heeft het voorgeschoten. Maar die heeft er nooit meer wat van gezien. <huch> maar die behoorde zelfs niet tot de twaalf apostelen. Hij hoopte dat later nog eens te worden. Maar die gaf in blind vertrouwen, gaf hij lauw het geld om dat huis aan te kopen. Herinnert u zich nog dat hij, dat hij hier kwam wonen, Lau? Uh, ja, dat herinner ik me nog wel. Nou, het is ook alweer 32 jaar geleden, denk ik niet. 57, we leven nu 93. Ja, 35 jaar geleden. Wat was het voor een man? Klein, dik, gezet. Uh, was niet. Was, was een beetje humor zelfs. Ja, Pruim achter ze kiezen. Slecht gebit had hij. hij heeft hij later. Ja, dat was niks voor God natuurlijk. Maar. Later heeft hij een mooie kunstgebit gekregen. En uh, kalend. Onbegrijpelijk dat er zoveel vrouwen gek op hem werden. Maar ja, gek op God. Dat kan niet anders. Hè? U hoorde daar een reportage over Palingboer Lauw. Die het einde verkondigde. En dat deden er wel meer. En daar gaat u nog wel wat van horen. Want. U luistert nog steeds naar Woord. Nog een heel uur straks het einde. Het einde nadert ook voor ons. We hebben nog maar een uurtje te gaan. Maar straks hoort u het einde van heel veel radio. Heel veel radioprogramma's. Blijft u dus vooral luisteren naar Woord. overigens, als u wilt reageren... als u uw eigen verhalen over uw eindes zou willen delen... dan kan dat. Dan moet u gewoon schrijven naar woord.vpro.nl. woord.vpro.nl En daar is een podcast als u die wil horen. Dan moet u naar vpro.nl slash woord. Een laagstreepje podcast. Ik zie je straks allemaal na het nieuws terug. Nog een heel uur het einde.